9 uur Martijn Ehrhuis met het NOS-Journaal. Het eerste kabinet Rutte had wel degelijk een imagoprobleem in het buitenland. Dat meldt nu.nl op basis van stukken en correspondentie tussen diplomaten en het ministerie van Buitenlandse Zaken. De diplomaten kregen de gedoogconstructie met de PVV nauwelijks uitgelegd. Het kabinet heeft altijd volgehouden dat er geen sprake was van een imagoprobleem. De stukken die in handen zijn van nu.nl zouden dat weer spreken. Bij verschillende diplomaten zou grote behoefte bestaan aan handleidingen om imago-schade te voorkomen. De beëdiging van het kabinet Rutte II wordt morgen een historisch moment. Voor het eerst is de beëdiging in het openbaar. Een meerderheid van de Tweede Kamer had daarop aangedrongen. Formateur Mark Rutte heeft met koningin Beatrix overlegd en besloten een camera toe te staan. Gisteravond heeft het kabinet Rutte II zijn oprichtingsvergadering gehouden en zijn de portefeuilles verdeeld.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 Gistermorgen kwam op dezelfde weg in Zuid-Limburg een vrouw om. Ook zij reed tegen een boom. In de auto zaten ook haar zoontje van tien en een vriendje van negen. Zij raakte gewond. Op de kust van twee eilanden bij Tasmanië zijn het weekend meer dan negentig walvissen en dolfijnen aangespoeld. Zeker tachtig dieren waren al dood toen ze werden ontdekt op de stranden. Reddingsteams wisten twee grienden en zo'n tien dolfijnen... opnieuw ver de zee in te krijgen. Maar sommige dieren spoelden korte tijd later opnieuw aan. Het weer. Vanochtend droog, af en toe zon. Vanmiddag steeds meer bewolking en regen. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Janine, vond je ook niet dat Lieselot Thomas een beetje klonk als Martijn Nijhuis? Een, nee, een zwaar weekend gehad, zo te horen. Ja, door, ja. heel erg op Martijn. Nou, hoe dan ook, de vogelaar van de BBC op bezoek in Nederland. Er wordt een jachthut omgezaagd zo direct. En we nemen u mee naar de waanzinnig mooie Nieuwkoopse plassen. Dit is de tweede uur van Vroege Vogels. Maar er is nu misschien een aantal. Hoeveel jagers zouden zich hier ja. omdraaien in hun bed? En denken: hmm. er is nu een aantal jagers van illegale hutten die denken: Wat die springen op hun fiets en die gaan nu kijken of hun hut er nog staat. Maar ja, er is er helaas, hij is weg. Duurzaam leven, ja, het uh, is vaak uh, moeilijker dan het lijkt. Het is hartstikke lastig. Je eet uh, biologisch, ik eet bijvoorbeeld geen vlees. Uh, ik ga wel weer op vliegvakantie. Uh, investeer misschien in zonnepanelen, maar ik ben ook verknocht aan mijn oude lelijke Ford Focus. Diesel met een uitstoot van niet de Tokio. Zomaar wat uh, duurzaamheidsdilemma's uit het dagelijks leven. Eigenlijk doe je het nooit goed. Nee, niemand is perfect, maar ook bijna niemand is alleen maar milieuonvriendelijk. Neem nou de Telegraaf. In de verkiezing van de vize 50 eindigde de hoofdredacteur Sjoel Paradijs... met zijn telegraaf onlangs op de vijfde plaats... vanwege het verheerlijken van autorijden en het aanleggen van wegen... de vilijnen kritiek op de milieubeweging, et cetera, et cetera. Ja, maar noblesse oblige, eerlijkheid gebied ons nu te vermelden... dat de krant van Wakker Nederlandse bovenaan de ranglijst van duurzame kranten staat. Dus uh, hoe ze hem drukken, zeg maar... De Telegraaf Mediagroep publiceert sinds 2010 haar CO2-voetafdruk... en heeft, sindsdien, uh, heeft die sindsdien met een kwart omlaag gebracht. Nou, kijk, daar hebben we wat aan. Ja, en andere kranten, Trouw, Volkskrant, NRC, deden het slechter... maakten geen cijfers bekend of voeren helemaal geen duurzaamheidsbeleid. Jongens, neem nou eens een voorbeeld aan de Telegraaf. Doe eens even mee. Het is 2012... Nou, als we dan helemaal uh, de hand in eigen duurzame boezem steken... Oh, moeten ja. we misschien bekennen dat er over de publieke omroep... al helemaal niks bekend is wat betreft duurzaam of verantwoord ondernemen. Ja, er, al die studiolampen, al die reusachtige gebouwen... met hun duizenden ronken computers waar de lampen altijd aan staan. Als wij in Hilversum met z'n alles tegen het licht gehouden worden... ik hou mijn hart vast. Thank mm -hmm. you. Onze muziekstamesteller Renald te denken. we knallen er even in na negen. Hè. Uit de uh, Broadway musical 42nd Street was dit de Golddigger-song. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. In de herfst is de natuur op zijn sterfst. Schijnt iemand ooit eens creatief gerijmd te hebben. Die stervende natuur is ook te horen op de Venolijn. Hier is een samenvatting van de meldingen. Die zijn binnengekomen op 035 6711 338. Goedemorgen met Henk van der Kwaak van Volkstein ter Weer in Wassenaar. Afgelopen dinsdag zag ik tussen mijn preien een dood roodborstje liggen. Toen ik het kadaversje daar weghaalde, zag ik een zwarte kever wegkruipen. Op zijn schild had hij twee oranje dwarsbalken. Zo'n tor had ik nog nooit gezien, maar een insectenboek leerde me dat het een krompootdoodgraver was. Eerlijk gezegd vond ik de ontdekking van deze doodgraver niet erg opwekkend... Maar gelukkig zag ik die dag ook nog een gehakkelde Aurelia en een citroenvlinder. Hoopgevend voor de volgende lente dus. Dag met Hedwig Duinam, binnenstad van Utrecht. Ik sta vanaf mijn balkon oplettend naar de hemelboom in onze binnentuin te kijken. En ik zie ze daar niet meer vliegen. Gisteravond ook niet. Maar woensdag tussen kwart over zes en kwart voor zeven zag ik daar nog... Drie vleermuisjes vrolijk om de hemelband fladderen. Ik vermoed dat ze aan hun winterslaap begonnen zijn. Harry Brouwers uit Beeklemburg. Tijdens mijn werkzaamheden in de tuin... deponeerde ik een emmer bladeren op die grote composthoop... waarvoor ik een heuveltje op moet. Ook bestaande uit compostmateriaal. Opeens leek ik met mijn voet weg te zakken in een gat... Bij mijn oriëntatie over de juiste toedracht kwam er iets in beweging. Het bleek een volwassen das te zijn, die uit het gat opkrabbelde en zijn weg koos. Ik was er zeer verbaasd over. Goedemorgen, ik ben Ingrid Arendt. In Amsterdam in Betondorp zag ik in onze binnentuin, tussen het huisblok Oogstraat, Schovenstraat en Graanstraat, in een boom een bonte spert. Toen die nog aan het, naar boven aan het klimmen was, kwam er al een Vlaamse gaai in de boom die ging erbij zitten. En dat was zo apart, deze twee vogels. Met Bertus van der Kolk. In de vijver op de IVN-tuin in Reden is de waterlelie helemaal afgestorven. De winterknoppen van de kikkerbeet en de krabbescheerplanten zijn naar de bodem gezakt om al daar te overwinteren. Met Anita Hitset uit Assen. Vandaag, met een temperatuur buiten van 7 graden Celsius... hadden wij nog één Atalanta bij ons in de tuin. Ongelooflijk, toch? Ja, fantastisch, toch, die Fenolijn? Een ja? man met die das. Fenolijn neemt ons mee van, van Limburg naar Amsterdam en weer terug. Het is prachtig. Blijft u bellen. 035-6711-338. Hij is, zeg maar, de Britse Nico de Haan. In kranten, op de radio en ook in het tv-programma Springwatch op de BBC... breekt hij continu een lans voor vogels. En omdat hij zich tegenwoordig vooral op de vogels rond de stad concentreert... noemt hij zichzelf de urban birder... David Lindo uit Londen. Lindo was onlangs even op bezoek in Nederland. bij zijn collega stadsvogelaar Jip Lauwe Kooijmans van Vogelbescherming Nederland. Uiteraard om vogels te kijken. En als rechtgeaarde Urban birder... doe je dat dus midden in de grote stad. Rob Uiter doet verslag van een vogelexcursie in Amsterdam. Well David, there's some Amsterdam City life for you. Duiven en meeuwen. Ja, yeah, but it's more than just pigeons and gulls. because I'm looking here. En ik kan species drie soorten There's Er zijn there's er zijn koets. er is een of selectie van dingen. En vaak kijken mensen en kijken ze en denken dat er niets is. Maar als je goed kijkt, zie je zo David uh, heeft er duidelijk oog voor. Die ziet meteen al uh, dat het ook meteen drie soorten meeuwen zijn. De meerkoeten ertussen, de wilde eenden. Ik vind steden erg, erg spannend. Cities also are also very important for conservation believe it or not um for two reasons firstly most of us live in cities and if we can all learn that you know we can conserve even a little area in our gardens um for wildlife it all adds to the greater picture another feet reason why I like cities is the fact that they are quite surprising Het, uh, moet jij als uh, muziek in de oren klinken hier uh, wat wat David zegt hè de, de stad als ja, bijna als proeftuin voor uh, natuurbehoud elders ook. Ja, die stad is de basis van de kennismaking met natuur. en uh, Het belangrijkste is dat je ervan geniet. en De bewustwording van natuurbescherming die komt daarna. Ja Wat hij ook zegt, de, de stad is een, een prima omgeving... om ook uh, hele verrassende soorten tegen te komen. Ja, natuurlijk. Voor die vogels is die stad niet een stad. Het is een rots, een grote gebergte... En... Ja, die vogels die moeten tijdens de trek de Sahara oversteken en die moeten ook steden passeren en ze kunnen overal opduiken en uh, dat zie je als je blijft kijken. We're walking through this area of uh, rough ground um, to see if there's any birds because this time of year is migration time and anything can turn up anywhere at any time. We lopen even door een uh, stukje braakliggend uh, terrein aan de rand van een industrieterreintje. Er zit hier wat eenden tussen het gras. En uh, David zegt al, hij is uh, erg hoopvol. Dat uh, zeker in de trektijd kan van alles overal opduiken, Jip, uh, David uh, hoopt al op uh, dat we wat snippen oppesten hier in het nou, hoge gras. Hij heeft, hij heeft gelijk, want ik woonde eerst in de binnenstad van Amsterdam... naast een plekje als dit. En daar heb ik watersnip gehad, groenpootruiter, wit gatje... Uh, raarste beesten. En je weet het niet... Het zit er niet altijd, maar van de van vijftig keer dat je naar naartoe gaat, die ene keer en dat is toch ook een beetje de spanning van het vogelen. Ja. En ondertussen zie je al die gewone dingen die je dan hier. Houduif komt hier. Zelfs midden in de stad, dat soort soorten. Nou, je hoeft, niet, je hoeft niet te wachten tot het iemand anders het ontdekt. Je kan het ook zelf doen. Although spot the spot is man-made, if you look at it and use your imagination, you can almost imagine being in a tiny marsh. Het is maar hoe je ernaar kijkt. Het is, uh, voor de ene is het een braakliggend stukje industrieterrein. En David ziet een, uh, een heel klein moerasje met uh, slakjes en andere beesten waar uh, vogels op af kunnen komen. En die dit gewoon aantrekkelijk maken voor langstrekkende vogels. Even, uh, verderop in het Slevenpark uh, op zoek naar uh, misschien wat Ranse uilen. Yeah. You never know. You never know, but the thing is, I mean, I'm, I'm, I'm. I, I love long-eared owls, um, so just seen a lesser spotted woodpecker. Um, I'm so used to seeing long-eared owls in a the way. kleine, kleine gebondespecht, zeg je? Lesser spotted? Yeah. yeah. Okay. It's flew past. I'm so, because I'm I'm lucky, I've been to Serbia a few times, and in Serbia, they have the most amount of long-eared owls anywhere in the world. Geen, eh, uh, braakballen van randhuilen? Nee, het is, ehm... Um... Dit is een van de plekken waar je randzuilen kan verwachten. En je denkt misschien dat er in de stad geen dynamiek is, maar ja, daar verandert de natuur ook. Het bosje is een beetje overgenomen door een rijgerkolonie. En de randzuilen die verplaatsen zich soms een beetje, terwijl ze eigenlijk heel honkvast kunnen zijn. Maar... David zag net wel een kleine specht vliegen terwijl je aan het zoeken was. Een kleine specht is wel spectaculair voor Amsterdam hoor. De... Ik had hem graag willen zien. <laughs> he wants a description, that's what he wants. Yeah, exactly. In Britain, the uh, letter-spotted woodpecker is a very rare species now. I mean, the last time I saw one in Britain, you're going back eight years. But when I come to the continent, especially when you go to places like Spain, Portugal, you see them all the time. But with all respect, David, as urban birder, there are so ontzettend veel problems with the nature in het buitengebied. Ben je eigenlijk ook niet gewoon een beetje naïef that you think dat in de stad zulke prachtige natuur te zien is. Well I'm not pretending I actually um delighted to be here um to look for for birds in the city. And yes, I am aware that you know in certain parts of the country birds are suffering. But my message is the fact that most people live in cities and if we can engage with nature in cities, then once we understand that there's nature around us, then we'll understand even more about nature outside and the places that need protection. And that's how we need to start. You know, you can't just say to people, right, we need to protect the, Bartel, the black the Blacktail Godwit, you know, and it's 50 kilometers from here and from your comfortable living room, and you need to protect it. People just don't get the connection. You have to start right in the heart of the city. You have to make people realize how wonderful nature is outside their front door. And then they'll start thinking, it's wonderful here, I wil black tail godwit well. Dus David zegt inderdaad, het is niet naïef. Eh, als je wilt dat mensen die Grotto in het buitengebied beschermen, dan zullen ze zich ook eerst moeten realiseren dat er ook gewoon natuur direct in hun achtertuin is. En dat is de link tussen hen en die Grutto. Jip. Een pimpelmees in je, in je nestkast aan je huis, die is waardevol en die laat jou de natuur zien. En als de bomen uit je straat weggaan, dan zal die pimpelmees verdwijnen. En dat is de basis. Van natuurbescherming. Als je het platteland verandert, dan verdwijnen de grutto's. Als je de Waddenzee verandert, verdwijnen de kanoten. Maar het voorbeeld is gewoon je eigen tuin en je eigen straat. It's so so amazing what's hidden, you know, in an area like this. You would just walk past it if you didn't, you know, if you didn't know birds were there. Mooi rietveldje aan de rand van het uh, Science Park aan de oostkant van Amsterdam. Vliegen zo uh, een kleine tien uh, watersnippen uit het riet omhoog. Ja, eigenlijk, is het niet... eigenlijk is het niet eens een rietveldje. Eigenlijk is het een bouwplaats, maar omdat het zo nat is. is heel... Rietgors en riet, riet, uh, David tussendoor. Ja. En nog meer watersnippen. En eigenlijk is het, het is een bouwterrein, maar omdat het zo nat is groeit hier uh, uh, ja, wilgenroosjes en riet. En ja, Daar zitten die moerasvogels tussen, zoals die rietgors weer watersnippen. David, je hebt op jouw website ook een aantal hele mooie tips, gewoon de basisregels van uh, het vogels kijken in de stad. Look up is one thing. Always look up. Um, Kijk omhoog. Expect anything. Verwacht het onverwachte. And you know, don't sort of obey rules, ignore people, see the, the environment as how an animal see it, and enjoy yourself. More importantly, just enjoy yourself. Negeer de mensen en de belangrijkste regel. Geniet ervan. It's yeah, okay. Victor San Giorgio speelde het derde deel Tempo di Minuetto... uit de piano in C-groot van de Italiaanse componist Domenico Cimarosa. Elk jaar rond deze tijd wordt er extra gejaagd op edelherten en wilde zwijnen. Op de Veluwe bijvoorbeeld leggen elk jaar honderden herten en zwijnen het loodje. De actiegroep Groenfront wil dat daar een eind aan komt en is daarom bezig om alle jachthutten en hoogzitten in Nederland in kaart te brengen. Vaak hebben jagers die hutten zonder bouwvergunning neergezet. Niemand weet precies hoeveel het er zijn. Daarom heeft Groenfront op een speciale website de inmiddels bekende jachthutten aangegeven. Om een overzicht te geven van de verborgen wereld van de jacht. De kaart is niet volledig, er komen regelmatig nieuwe jachthutten bij. En soms verdwijnt er ook eentje. Henri Radstaak is mee op geheime missie met actievoerders van Groenfront op de Veluwe. Joost van Groenfront, wat gaat er gebeuren zometeen? Wij gaan zometeen een jachthut, een hoog zit, moet ik eigenlijk zeggen, onschadelijk maken. Onschadelijk maken? Ja, jachthutten zijn oorzaak van heel veel schade aan wilde dieren op de Veluwe. Daar gaan wij vandaag actie tegen ondernemen. En dit is een van de jachthutten die illegaal zijn neergezet op de Veluwe. Ja, de, er staan er een goede duizend op de Veluwe verspreid. Uh, voor het overgrote deel van die hutten is geen vergunning afgegeven. Nooit een, een bouwvergunning. Het zijn allemaal uh, objecten van hoger dan twee meter. Uh, daar dienen dus bouwvergunning voor te worden aangevraagd. Die hutten zijn dus eigenlijk vooral allemaal illegaal gebouwd. Hoe kan dat nou? Want die staat toch vaak in gebieden van misschien staatsbosbeheer of natuurmonumenten? Ja. Uh, Gelders landschap? Gelders landschap inderdaad. Uh, dat is ook het terrein waar we momenteel zijn. Ja, hoe dat kan uh, is heel erg de vraag. Ik weet uh, dat faunabescherming daar de afgelopen jaren al heel erg mee bezig is geweest om uh, dat aan te kaarten. Gemeentes uh, weigeren dat eigenlijk uh, te handhaven, de wet daarop. Er zal daar waarschijnlijk een hoop uh, vriendjespolitiek in meespelen. Het feit dat jagers- en uh, jachtverenigingen, jachtlobby, uh, heel veel invloed heeft in Nederland. Zal daar uh, zeker wel een rol in spelen. En dit gaat om het afschieten van? Wilde zwijnen en edelherten. Maar dat is al wettelijk geregeld. Er mogen toch elk jaar zoveel wilde zwijnen worden afgeschoten? Ja, dat klopt. Voor wilde zwijnen is dat uh, uh, gemiddeld 3.000 tot 4.000 per jaar. Dat is ook een van de redenen van onze campagne. Dat wij uh, vinden dat het afschieten van zoveel dieren. wat bijna op sommige plaatsen 70 tot 80 procent van de populatie is. dat dat niks meer met wildbeheer te maken heeft. En dat dat gewoon uh, eigenlijk een soort verkapte veehouderij is. Plezierjacht? Ja, plezierjacht. Zeker als je ook naar kijkt naar wat de wetenschappelijke onderzoeken daarin uh, uitwijzen. Namelijk dat meer jacht, intensievere jacht. leidt niet tot een lagere populatie. De hoeveelheid voedsel is bepalend voor de, de voortplantingsprikkel, zeg maar, voor dieren. Daarnaast is heel erg van belang het sterftecijfer. En hoe hoger een sterftecijfer is, hoe bedreigd er dus een, een soort is in een gebied... hoe meer zo'n soort zijn best gaat doen om zichzelf te handhaven. En dat betekent dat er dus uh, de voortplantingsprikkel omhoog gaat. En zo'n verhoogde voortplantingsprikkel zorgt ervoor dat je dus meer dieren in een gebied krijgt. En uh, zo zorgt de jacht dus eigenlijk niet voor een populatiereductie, maar een toename populatie kant gaan we? Uh, we gaan hier op. Een van de manieren waarop je uh, jachthut uh, vaak vindt, is door uh, langs de, de hoofdwandelpaden um, goed op te letten of je kleine, vaak kronkelende zijpaadjes ziet, en dat zijn zogeheten jagerspaadjes. En, um, Vaak staan die naast, en dan, je ziet het hier verderop al, uh, remsporen van jeeps of 4x4. Oh, hier is zo'n paardje, gaan we nu in. Ja. Er hebben zich nog drie andere mensen van Groenfront bij ons gevoegd. Kijk, daar staat hij. Dat is hem. Ja, dat is hem inderdaad. Een hoop zit? Welk, ja, het is een hoop inderdaad. Hij is open? Ja. En uh, meestal staan ze op twee poten, deze staat op vier poten. Wat ga je nu precies doen? Want je wil niet dat uh, de volgende keer als je die jager komt dat de boel op scherp staat en de hut in een, uh, stort. Nee, nee, we maken hem echt helemaal onklaar. Er wordt nu wat gezaagd en dan halen we hem zo meteen helemaal omver. We vinden het ook erg belangrijk dat we het wel veilig doen en dat er dus ook niet een gevaarlijke situatie voor uh, de volgende bezoeker, jager of geen jager, uh, dat er geen gevaarlijke situatie ontstaat. Want uh, onze acties zijn uh, geweldloos. Dat is een belangrijk om van ons. Nou, het zijn palen van uh, 5 centimeter uh, diameter. Ja, worden nou eerst even de, de palen, uh, de steunpalen zeg maar, worden ingezaagd. Zodat die, uh, zodat die ook echt niet meer te gebruiken zijn. Uh, als we dingen alleen maar duwen, dan, uh, dan kun, kan de jager hem natuurlijk weer uh, direct terecht opzetten. En het onklaarmaken is ook echt zo dat die uh, niet direct weer gebruikt kan worden. Het is een open hoog zit met een uh, bankje op de... Ja, op de, op de eerste verdieping zullen we zeggen. Dat is een meter of drie hoog, denk ik. Ja. Nou, als, je kijkt, als je op het bankje zou zitten, dan kijk je dus een beetje daar op die, uh, die verhoging in het landschap waar een open plek is. Ja, nou, dat is vaak zo. Je ziet uh, uh, van die wildweiden wild zeg maar, in het bos uh, open plekken. met uh, uh, Vaak wat grasgroei, uh, weinig, uh, weinig bosjes en andere ondergroei. Zodat dus het, uh, het wild is, zich daar in het schotsveld kan bewegen en de jager uh, veilig vanuit zijn hut uh, kan schieten. Ik wil niet veel zeggen, maar is dit niet illegaal? De jacht is illegaal, maar is actie ook of niet? Ja, of het illegaal is, dat weet ik niet. Het is misschien niet helemaal legaal, maar het is een actie die wij in het kader van hoe er gejaagd wordt in Nederland zeer terechtvaardig vinden. En we willen door middel van dit soort geweldloze directe acties jacht onmogelijk gaan maken in Nederland. Huppatee. Oh, nou, daar gaat hij. Nou, deze, deze ligt om. Er is weer één het minder. En jullie maken geen geheim hè, van die plek? Nee, nee, zeker niet. Deze hut kunnen wij dan mooi afstrepen op de jachtkaart. Ik zal voor de eigenaar van deze hut... toch nog even de rijksdriehoekscoördinaten noemen. Dat is 198873 Bij uh, 4, 9, 7, 9 4, 0. Waarom voor de eigenaar? Nou ja, dan weet u wat er is gebeurd. En uh, dan kunnen mensen op onze site ook zien uh, dat, uh, dat deze in ieder geval is afgestreept. En uh, dat er nog maar uh, velen mogen volgen. En was u nou niet op tijd om die coördinaten mee te schrijven? U kunt ze ook vinden op onze eigen website. De kaart van Groenfront met daarop de jachthutten en voederplekken... is natuurlijk te vinden via onze site vroegevogels.vara.nl. Leonard Bernstein schreef deze wals uit het divertimento voor orkest. Divertimento moet ik zeggen voor orkest. Ik vond een lastige wals. Op deze wals, ik kan nu überhaupt niet wals, maar op deze wals zou ik het helemaal niet kunnen. Ik ben blijven zitten. <tus> <tus> Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Ja, er wordt genoeg gemopperd op de kabinetsplannen van kabinet Rutte 2. Maar natuur- en milieuorganisaties zijn positief over de ambities van uh, Mark en Diederik. Behalve genoeg geld voor natuurbeheer komt er meer ruimte om de komende jaren de ecologische hoofdstructuur, de EHS, te voltooien. Het netwerk van onderling verbonden natuurgebieden. De, er wordt weliswaar natuur opgeofferd voor de aanleg van de Blankenburgtunnel. Blankenburgtunnel, maar de Hetwiegepolder wordt als natuurcompensatie... voor het verdiepen van de Westerschelde toch onder water gezet. En er komt een verbod op wilde dieren in circussen. Kabinet Rutte 2 zet in op 16 duurzame energie in 2020. Daar valt dan wel het bijstoken van biomassa en kolencentrales onder. Nu is het aandeel duurzaam, nu is het aandeel duurzaam nog maar 4 op den duur krijgen mensen die zelf hun energie opwekken met windmolens en zonnepanelen fiscale korting. Dat geld wordt dan weer weggehaald bij de consumenten die de grijze stroom van kolencentrales blijven gebruiken. Dieren in het nieuws. Het aantal zeehonden in de Waddenzee is hoger dan ooit. Tegelijk lijkt het aantal wel langzaam te stabiliseren. Dat zegt het internationale Waddensecretariaat, een samenwerking van Denemarken, Duitsland en Nederland. Op basis van jaarlijkse tellingen wordt het totaal aantal zeehonden... in de drie landen nu geschat op bijna 40.000 dieren. Waaronder 4.000 grijze zeehonden. Met zo'n groot aantal zeehonden zullen er naar verwachting deze winter ook weer veel zieke dieren worden gevonden. Maar Martin Freuberg, directeur van Ecomare op Tessel, heeft deze week aangekondigd dat hij die niet meer ongelimiteerd wil opvangen. Duidelijk stellen we een maximum uh, vast. Uh, we kijken naar het welzijn voor uh, de dieren daarbij. Als er boven het maximum toch dieren binnenkomen, zullen we natuurlijk voor een adequate oplossing uh, gaan uh, zorgen. En daar zijn we ook nog in overleg met uh, andere organisaties over. Maar met zo'n groot aantal zeehonden in de Waddenzee, waarom vangt u überhaupt nog op? Nou, wij vinden het wel van belang dat je dieren opvangt die door menselijk falen, bijvoorbeeld zeehonden die in een visnet verstrikt zijn geraakt, daar hebben wij een verantwoordelijkheid naar. Huilers, jonge zeehonden die een moeder kwijt zijn geraakt, daar heb je een verantwoordelijkheid naar. En daarnaast een aantal zeehonden die een virusinfectie hebben, ook omdat je daardoor onderzoekgegevens weer binnenkrijgt. Uh, uh, die toch van belang zijn om gewoon te kijken van hoe gaat het met de zeehonden. Nieuwe natuur. De Superstorm Sandy, die de afgelopen week de Amerikaanse oostkust trof... was ook bij ons volop in het nieuws. Dan ging het uiteraard vooral over de verwoesting die werd aangericht... en uiteindelijk ook over de marathon van New York, die werd afgelast. Hoe wrang ook, de storm heeft voor vogelliefhebbers ook nog wat moois gebracht. In de omgeving van New York werden vogels gezien die daar normaal nooit voorkomen. Vanuit het zuiden werden tropische soorten naar de Big Apple geblazen. Zoals keerkringvogels. En wat er ook een sterke wind vanuit het noorden stond... werden er arctische soorten gezien, zoals rosmeeuwen. Op internet ging ook een bijzondere foto rond van een slechtvalk... met een faal stormvogeltje in zijn klauwen. Soorten die normaal gesproken nooit elkaar zouden tegenkomen. Totdat Sandy zich ermee ging bemoeien. Een onderzoek. Supermarktketen Plus heeft het grootste aanbod van biologische producten. Dat blijkt uit de jaarlijkse ecotellingen van Milieudefensie. Bij Plus liggen gemiddeld 356 biologische producten in de schappen. 100 meer dan vorig jaar. Het is druk op de buitenmicrofoon, hoort u het? Het totale aanbod van biologische producten in supermarkten blijft groeien. en Er is dit jaar 22% meer aanbod in de winkels dan vorig jaar. Beestachtig. Een bericht waar je buikpijn van krijgt. Op het eiland Mauritius in de Indische Oceaan liggen tientallen dode langstaartmakaken hoog opgestapeld in afvaltonnen. De apen zijn vermoord, omdat ze niet de juiste afmetingen hadden voor experimenten in Europese laboratoria. De dieren waren gezond en hadden teruggezet kunnen worden in de natuur. Maar in plaats daarvan kregen ze een dodelijke injectie. Dat zegt dierenbeschermingsorganisatie Edef en dat staat voor één dier één vriend. De gruwelijke slachting kwam aan het licht na undercover onderzoek van een Britse zusterorganisatie. Europese laboratoria willen alleen apen van minder dan 3,5 kilo, maar fokkerijen in Mauritius hebben een overschot aan langstaartmakaken boven dat gewicht en daarom worden de apen botweg afgemaakt. Een bericht voor de vissers. De komende winter mag er definitief niet worden gevist langs de dijk Enkhuizen Lelystad in het Markermeer en het IJsselmeer. Dat had de provincie Flevoland al bepaald en dat is nu bevestigd door de Raad van State. Dertig IJsselmeervissers hadden bezwaar gemaakt tegen het verbod, maar dat is nu van tafel geveegd door de Raad van State. Van 1 november tot 1 maart mag er niet met zogenaamd staand wand worden gevist langs de dijk. De vaste netten vormen een groot risico voor duikende vogels, zoals futen, kuifeenden, toppers en tafeleenden. Vogelbescherming Nederland schat dat jaarlijks tot wel 50.000 vogels in de netten verdrinken. Verder. Heeft een sportclub uit het Friese nieuwe Horne op een bijzondere manier Dassen verjaagd van zijn voetbal- en korfbalveld. Tot voor kort ploegden de Dassen s'nachts de velden van sportvereniging Udi Ros om... op zoek naar wormen en insectenlarven. Volgens de terreinbewaker, Anne Schokker, maakten ze gaten van wel 10 centimeter diep. Tja, lastig natuurlijk als je de volgende ochtend een wedstrijd moet spelen. Dus wat had Anne Schokker bedacht om de Dassen te verjagen... Een oude radio. Die zetten die elke avond aan de rand van het veld neer... om de toch wat schuwe Dassen te verjagen. Maar door welk radioprogramma zouden Dassen zich laten verjagen van een sportveld? Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. De laatste muzikale bijdrage van vandaag is uh, weer een Nederlandstalige. Maar uh, de componist is Frans. Pierre Wellon, die in het begin van de vorige, vorige eeuw 16 pianowerkjes schreef over wilde dieren. Onder de titel Au Jardin des Bêtes Sauvages. Eén daarvan draaien we vanochtend speciaal voor Flip. U weet het al, in het eerste uur hadden we een reportage over Flip. De schilpad die eigenlijk een vrouwtje bleek, de zeeschilpad. Het nummer heet dan ook, uh, ja, zeer toepasselijk, de zeeschilpad. U hoort Piet Paré. het grote stramme lijf door zoute zee. Het schild beschermt de weken delen. De vleugelpoten maaien traag het water van zich af. De zeeschildpad, hij vliegt. Kruipt hij op het strand. En legt zijn kroost verpakt in ei diep in het warme zand. Vaarwel, aan jullie is de nieuwe dag. Wij hoorden Piet Paré met De Zeeschilpad... Um, ja, we, we, we klagen soms wat af over de natuur. Het klimaat verandert en planten en dieren sterven uit. En natuurgebieden gaan naar de ratsmodee. Nou, toch is er maar met Harry. grote regelmaat ook goed nieuws te melden. Over ja. de Nieuwkoopse plassen bijvoorbeeld. Daar gaat het de laatste tijd zo goed... dat Natuurmonumenten er wel een boek over kan schrijven. En dat hebben ze gedaan. Theo Walms, directeur van Natuurmonumenten en Jacques de Raad... de samensteller en eindredacteur van het boek. Uh, welkom. Ja, heren, normaal is het zo dat als wij een boek gaan bespreken in de uitzending... dan gaan Janine en ik vrijdag dat boek helemaal spellen en, en ja, doorploegen. Zaterdag, de hele en, dag lezen. En, en zaterdag en, uh, maar dit keer niet, want uh, we hadden het niet. En nu uh, over naar jullie. Ja, <laughs> nou, het is, uh, het is nog warm. Het is zo. Ik zie het zelf ook voor het eerst op dit moment als, als boek. En ik heb een cadeau. Want uh, dit boek is vers van de pers, de Nieuwkoopse plassen. Op en top een topmoeras. En uh, als zo'n boek over zo'n bijzonder natuurgebied gemaakt wordt... dan wordt het vaak aangeboden aan een hoogwaardigheidsbekleder... een burgemeester, een gedeputeerde, een voorzitter ergens van. Maar wij dachten, we doen het eens heel anders. Uh, dit boek vertelt uh, het verhaal van een van de bijzonderste natuurgebieden van Nederland. Vroege Vogels vertelt elke week het verhaal van de natuur in Nederland. Met alles erop en eraan. Dus we dachten, we bieden het boek aan aan Vroege Vogels. Aan het programma, de makers... En dat doe ik hierbij. Nou, geen oorlogsplaatje. Is er niet? Steek je arm uit. Een, uh, yeah. In mijn handen. En het is, ziet er super mooi uit. Dat de voorkant een heel grote foto. Ik denk dat, dit, dat die gemaakt is. Ofwel zonsopgang ofwel zonsondergang. Het is een beetje een schemering. Een zonsondergang. Een zonsondergang. En uh, hele mooie lelies. Inderdaad, op grond. Euh, water. Het ziet er echt, echt fantastisch uit. De Nieuwkomse plassen. Op en top een top moeras. Theo, ben ik nooit in de Nieuwkoopse plassen geweest? Zal ik bekennen? Ik wel. Neem ons eens mee. Ja, nou, Ik moet zeggen dat uh, voordat ik bij natuurmonumenten kwam werken... kende ik het van prachtige schaatstochten. Maar verder eigenlijk ook niet zo, moet ik eerlijk zeggen. Um, maar ik kom er nu regelmatig, de afgelopen weken zelfs een paar keer. En ik ga dan vanuit Amsterdam. En dan kom je door de Volte en de drukte Schiphol, Aalsmeer en dan... Opent zich het landschap en dan kom je in een prachtige oase van rust, ruimte, vogels, riet, water. Echt uh, helemaal geweldig. Um, bijzondere vogels, dus mooi om van te genieten. Maar wat ik er ook heel bijzonder van vind, is dat we er met z'n allen in slagen, midden in die drukke randstad, om zo'n kwetsbaar, nat natuurgebied ook in de benen te houden. En het bewijst ook dat natuurbeheren werkt, want er wordt van alles gedaan en het gaat Redelijk tot goed ja. in het gebied. Wat er allemaal gebeurt, daar gaan we het zo nog over hebben. De titel, ik zei dit al, op en, voordat ik me nu weer verspreek. Op en top een topmoeras. Jacques, wat is er zo'n top aan? Nou, top is dat er uh, in de laatste jaren heel veel in het gebied verbeterd is. De waterkwaliteit is enorm toegenomen. Dat zie je terug in, uh, in de plantenwereld, in de insecten, bij de libellen. En uh, uh, we hebben dat eigenlijk tot uitdrukking willen brengen in de titel. Uh, na een periode waarin het misschien door slecht water wat minder ging... gaat het nu inderdaad top. top. En dat ja. is wat er maar, top wat, wat aan het gebied het, is. Maar wat is het nou? Is het nou een plas of is het een moeras? Het is allebei. En dat is een van de bijzonderheden van het gebied. Uh, als je naar de Nederlandse laagveenplassen kijkt... dan uh, zijn veel van die gebieden vooral water. Kijk naar uh, nou, Kortenhoef misschien en uh, Loosdrecht zeker, de plassen. Maar uitgesproken nieuwkoop is voor een groot gedeelte water... maar minder dan de helft... En een groot deel is moeras, rietlanden, hooilanden. Uh, dus dat is wel een van de bijzonderheden van het Nieuwkoopse plassengebied. Nou, Laten we er even een kijkje gaan nemen. Want op dit moment wordt er hard gewerkt in de Nieuwkoopse plassen. Met steun van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden zogeheten petgaten hersteld. Rob Buiten ging met boswachter Martijn van Schie en Hans Schouvoer kijken bij het werk. We kunnen hier volgens mij aan land... Dan komen we misschien niet helemaal bij de kraan. we kunnen we hem niet aanraken, maar we kunnen wel de sloot vinden waar hij aan ligt. dan lopen de oude zutten oh, op. Je voelt het ook meteen al als je hier aan land gaat, Martijn, de bodem beweegt, hè? Dat klopt inderdaad. Niet zo heel enthousiast meer. Uh, want deze bodem die is namelijk al uh, 200 jaar oud en, uh, en, en ja, heel dik en stevig geworden daardoor. Maar waar die, waar die kraan ligt, daar is de, de, de bodem, de zudde, is weggegraven. En daar beweegt hij straks, als het goed is, weer als een, uh, ja, Als water, iets, als, als, water. Als, als, als een dünn vliesje. Nou, even ja. wat dichterbij kijken. Er ligt daar uh, je een enorme kraan uh, aan de andere kant van dit slootje. Klaar om weer uh, aan de slag te gaan. Er wordt hier dus grond afgegraven. En die wordt door die, die hele dikke zwarte buizen, wordt hij weggeperst naar elders. Ja, inderdaad. De machine start nu. Wat er start is een, een, dat noem je een verschredderaar. Daar wordt de grond, of eigenlijk de zutte, dat is verland water met rietwortels, wat al ooit open water was, dat wordt uh, daarin gegooid door die enorme kraan. Die verschredderaar vermaalt het en dan gaat het die zwarte buizen in en dan gaat het, wordt het 6 kilometer verpompt naar een ander deel van het gebied waar het weer nuttig wordt toegepast. Maar Martijn, waarom willen jullie dit? Waarom, waarom maken jullie deze gaten weer open? Nou, de Nieuwkoopse Plassen is een prachtig gebied met heel veel bijzondere natuurwaarden. Maar uh, er ontbreken een aantal dingen in dit gebied. En een van de belangrijke dingen die ontbreekt is dynamiek. Dat is in de natuur heel belangrijk om ervoor te zorgen dat het fataal blijft. Daardoor zijn die rietlanden die er ooit zijn ontstaan, zijn oud geworden en die missen nu natuurwaarden. Die zijn nog wel op een aantal hoekjes aanwezig, maar die dreigen eigenlijk te verdwijnen. Nou, en door nu eigenlijk kunstmatig die dynamiek weer toe te voegen... ...gewoon een paar grote machines erin te gooien, zeg maar zeggen... ...maken we weer plaats voor die processen die natuur natuurlijk zo hard nodig heeft om vitaal te blijven. Maar eh, toen deze machines er niet waren, die maakte die dynamiek dan? Dat ging een beetje onvrijwillig, maar toen stonden hier eh, jongens die heel graag een motorhand wilden verdienen... ...het originele veen af te graven met een baggerbeugel in de kou... Eh, en die maakte daar geen natuur, maar die, die maakten daar een broodwinning. En de natuur is daar eigenlijk op ontstaan. Maar het is dus eigenlijk, ja, cultuur. Het is, ja, dit is inderdaad, dit is, cultuur. Dit is gewoon een heel uh, natuurrijk cultuurgebied eigenlijk. En dat is een machtig gezicht, zo'n machine. Zo'n hele machinerie waar je je afvraagt, van hoe blijft dat nou uh, staan in het veen? Maar ze, ze staan niet, ze drijven gewoon. En wij uh, kunnen toch hier midden in de natuur uh, uh, dit werk doen. Het zijn allemaal uh, varende machines. Uh, Hans Schofoer van uh, het waterschap uh, staat er ook uh, bij te kijken. Nou, het mooie is dat die petgaten, dat zijn ook broedkamers... voor allerlei uh, dieren die op en rond het water leven. Insecten, uh, vissen, uh, waterdieren. En die bevolken uh, ons hele watersysteem. Dus voor Rijnland is het ook heel erg belangrijk dat die petgaten worden gegraven. Omdat daarmee de waterecologie... Uh, weer een uh, nieuwe huiskamer uh, krijgt of een kraamkamer. Dus ondanks dat het van oorsprong een, een, ja, een cultuurfenomeen is, dit openhouden van die petgaten, heeft dat voor jullie toch ook een, een heel groot belang voor de waterkwaliteit en de natuurkwaliteit? Ja, ja het voegt echt uh, waarde voor de waterkwaliteit toe. En ja, ze, ze verlanden weer, dat geeft ook weer extra natuur, en andere waarde. Ja, en als ze weer verlanden, dan wordt er weer ergens anders een gasgaten. Uh, maar Martijn, als we net al constateerden dat het eigenlijk uh, ja, het herstellen van een oud uh, cultuurfenomeen is... ben je dan als boswachter ook niet benieuwd wat er zou gebeuren als je dit gebied gewoon lekker zijn gang zou laten gaan? Laat de natuur de natuur en zie maar wat er van komt. Ja, maar wij weten wat er gebeurt. Als er... Ja, wat, wat dan? Nou, door de groei van, uh, van plantendelen worden die rietlanden steeds droger en dikker en zuurder. Dat heeft ook met, met, met, met, met vroegere zure regen te maken, wat nog in de bodem zit... En dat heeft met een heleboel dingen te maken. Maar in ieder geval, uh, er ontstaat uh, niet iets bijzonders uh, waar, waar de natuurbescherming nou per se, per se iets aan heeft. Laat ik het zo zeggen. We hebben op de wereld een heleboel natuurgebieden. En die hebben allemaal een functie. En de, en de Nieuwkomstse plassen dat zijn, dat is een prachtig gebied met een, met een hele mooie waterkwaliteit. En die heeft, de, de, hier komen hier een aantal soorten voor die echt eigenlijk alleen maar hier voorkomen. In dit soort gebieden. Dan nou zou je hier niet meer gaan beheren, dan zou die soorten... Niet alleen uit de plassen, maar op termijn gewoon uit heel Nederland. Uh, en zelfs uit heel West-Europa verdwijnen. En de waterkwaliteit uh, zou er ook niet beter van worden, Hansje Voet. Nou ja, als je het uh, z'n gang laat gaan, dat kan. Maar dan groeien de plassen dicht en het gebied dicht. En uh, elders in ons weersgebied uh, hebben we zo'n probleem. Daar uh, ontstaat dus een waterprobleem, omdat het, uh, de plassen dichtgegroeid uh, uh, zijn. En uh, nou, nu het open wordt gehouden, ja, voegt dat zo dus ook wat toe aan ons waterweer. Ja, Rob, buiten op bezoek bij de werkzaamheden in de Nieuwkoopse Plassen. Um, wij zitten hier nog steeds met Theo Wams, directeur van Natuurmonumenten in Jacques de Raad, de eindredacteur van dat prachtige boek dat we net uh, aangeboden hebben gekregen. Um, Theo, ja, toch bijzonder in zo'n uh, zo delicaat gebied als de Nieuwkoopse Plassen te keer gaan met enorme graafmachines die daar om zich heen, uh, woest om zich heen graven. Ja, het is um, uh, het verhaal van het gebied, dat, dat noemde ik net al, en dat komt hier in de reportage ook fantastisch terug in Nederland is natuur, is het verhaal van mensen en natuur... en hoe natuur ontstaan is als een bijproduct van allerlei economische activiteiten. En dan is het zo bijzonder geworden en willen we het graag ook zo bijzonder houden. En dan gaan we het eigen tijdse ingrepen doen. Ja. Om, om, om Eigenlijk om de klok weer terug te zetten. Zou je kunnen zeggen, ja. ja. En Jacques heeft dat fantastisch opgetekend in dit boek... hoe de geschiedenis van dit gebied dan is. Ja. Jacques, lukt het je om in twee zinnen te vertellen... hoe nou die laagveengebieden ontstaan zijn? Nou, dat is wel een hele opgave, maar in elk geval... Ja, een paar zinnen meer. In elk geval is het zo dat uh, de laagveengebieden alles te maken hebben met de ontstaansgeschiedenis van West-Nederland. Want eigenlijk is heel West en een deel van Noord-Nederland laagveengebied. En dat betekent tegelijkertijd dat, uh, dat die laagveengebieden... Dus je kunt in dit geval rustig zeggen uniek en dan in de letterlijke betekenis van het woord voor Nederland zijn. En dat was één van de redenen om een boek over één van die gebieden... want er zijn er natuurlijk meer, de Wieden, de Weerribben... zijn ook laagveengebieden, eh, om het boek te maken. En die ontstaansgeschiedenis die is eh, heel bijzonder... omdat er heel veel factoren tegelijkertijd moesten plaatsvinden. Een reizende zeespiegel, een stijgende zeespiegel... een overmaat van zand in de Noordzee... de vorming van strandwallen, aanvoer van zoet water. Nou ja, kortom, een heel complex van factoren die allemaal tegelijk... En ook nog in de juiste verhoudingen moesten plaatsvinden. En ja. als je zoveel dingen tegelijk nodig hebt om dit voor elkaar te krijgen, die vorming van dat laagveen dan weet je ook dat het maar op heel weinig plekken in de wereld gebeurt. Want... Ja. En dan ook nog mensen die daar hebben huisgehouden, die daar hebben turf gestoken. Ja, maar dat en... was dus even later, ja. uh, toen het veen er al was. Ja. Uh, na de ontginningen van het veen. Ja. Dus uh, voor de turfwinning praat je over nou ja, tussen 1500 en 1800 ongeveer. Ja. Maar uiteindelijk was het dat ook nodig om dit mooie landschap absoluut. te krijgen. Want anders ja, absoluut. waren die meren niet ontstaan. Die... Absoluut. Maar ja. hoe lang, lang duurt dat proces, hele proces dan eigenlijk? Van, van uh, verlanding, uh, open water tot zo'n heel dik plak met planten en bomen waar je uiteindelijk dan weer turf van kan steken? Dat is, een, uh, daar is niet een eenduidig antwoord op. Uh, ja, verlanding, verlanding is een proces... wat op verschillende plaatsen ook heel verschillend kan verlopen... omdat hij van heel veel factoren afhangt. Heel, heel, heel ruw? Tientallen jaren. Oké, okay, Minstens tien. Ja, maar het kan als, als verlanding heel snel verloopt... dan uh, nou, 30, 40, 50 jaar. Maar het kan ook heel veel langer. Maar worden. tientallen jaren, dat klinkt heel kort. Wat, ja, wat verschijden dan onder kort. die verlanding... Nou, dat open water weer dichtgegooid Dicht is, dat ja. het weer land is. Ja, ja, ja. ja. Maar, en dat, dat willen we voorkomen niet. nu met die graafacties onder Nou, handen. eigenlijk wil je weer verlanding krijgen. Het open water is voor een groot deel verland. Dan ga je, zoals Martijn zo net in de reportage vermelde, vroeg of laat natuurwaarden verliezen, die terreinen verouderen. Ja, en wil je die hele variatie van een moerasgebied houden... dan moet je dus weer open water maken... Ja. waarvan je vervolgens wil dat het weer gaat dichtgroeien. Maar dan blijf je toch voortdurend bezig eigenlijk? Zeker, maar gelukkig duurt die verlanding wel. Je noemt het kort, maar toch enkele tientallen <laughs> jaren. Dus als je weer open ge gebieden open gegraven hebt... dan ben je toch ook weer even klaar. Jawel, maar je doet het per plekje natuurlijk. Ja, Dus zeker, als je met plekje zeker. A bezig bent, dan moet plekje B... en dan ben je met plekje B klaar en dan ga je naar C. En dan Weet je het dan? Absoluut, maar uh, in, uh, in het slothoofdstuk staat ook het ene zinnetje. Uh, wil je een moerasgebied goed houden, gevarieerd houden... dan zal het... Uh, bij tijd en wele open graven van verlande stukken... een vast onderdeel uh, moeten zijn van het beheer van een gebied. Ja. Theo, je zei daarnet, je kent het gebied goed. Uh, wat zijn de, de, de toppers in dat gebied voor jou? Qua nou, de... natuur, <coughs> flora, fauna? Nou, voor mij is de topper om er doorheen te varen. Doe het. <laughs> Ga naar het bezoekerscentrum en maak een vaartocht. Um, en de purperrijgers. dat is toch een hele bijzondere vogel. En dan vaar je daar en ineens vliegt er een purperrijger ja nou, Dat is uh, een unieke ervaring. Ja. Nou, en ook wel verrassend, want ook als wij het bijvoorbeeld in vroeger in vroege, in vroege, Volks TV ook, als we filmpjes hebben van Purberegen, is het vaak uh, de en, en Daar zijn ze dan beroemd, maar de, de, dat ze bij de Nieuwkoopse Plassen ook zitten, wist ik eigenlijk niet. Na de en... meer, Nieuwkoopse Plassen? Ja. ja. nog meer? Nou, er is vlak naast het gebied uh, de, er is een, een, een stukje nieuwe natuur, dat heet de Groene Jonker. En daar zit het helemaal stampvol met vogels. En dat is ook nog weer zo bijzonder, omdat het nog maar vijf jaar geleden, Jacques, ja. is gecreëerd. Het hoort bij de Nieuwkoopse plassen in feite. En het laat zien hoe uh, ontzettend snel je uh, vogelrijke, nieuwe natuur kunt maken. En daar zit op het ogenblik, ik was er vorige week, ik, de wintertaling. Nou, ik was helemaal flabbergasted. Helemaal uh, metallic groene stukken zitten erop die vogelen. Daar word je helemaal stil van. Ja, ja. het gebied dus midden in het, uh, ja, het ligt midden in het groene hart, hè? Noem nog eens even wat plaatsen waar het dichtbij ligt. Voor uh, de mensen die het GroenHart niet zo heel goed kennen. Uh, het ligt dichtbij Alfa de Rijn. Redelijk dichtbij Leiden. Niet te ver van Gouda. Ook ja. niet te ver van Woerden. Je bent echt een buurman ook. En je woont er vlak naast, toch? Ik woon er uh, nagenoeg tegenaan. Ja. Tegenaan, ja. Maar je bent ook vrijwilliger daar. Maar wat doe je dan precies? Nou. Uh, dat, is, uh, dat is een hele reeks van dingen. Maar uh, ik wil nog wel eens wat inventarisatiewerk doen. Je zit niet voor... op die graafmachines. Uh. Nee, nee, nee, nee, ik zie dat het gebeurt en het ziet er vrij gruwelijk uit. Maar ik ja. weet dat het goed is dat het gebeurt. Ja, maar wat doe je dus, uh, wel? Nou, inventariseren van planten bijvoorbeeld of, uh, of uh, broedvogels. Uh, dat soort dingen. Nou zit ik een beetje door het boek te bladeren. en. Um... Volgens mij valt het in een aantal delen uit. Een, er is een deel geschiedenis hè, over het laagveen ja, en, en hoe dat ja. allemaal ontstaat. En, uh, en hier zie ik wat je daar allemaal kunt tegenkomen. Ik zie allerlei muizen in rietstengels hangen en <laughs> aalscholvers. En wat zie ik hier? Zwarte sterns ook. Ja. Uh, en ik zie een deel kunst. Ja. Het is ook een beetje een kunstboek. Met, uh, met, ik zie nou, hier Rolofs en Wijsenbroeg. Nou, de, er zit in het boek een deel wat we uh, cultuurhistorie hebben genoemd. En in dat deel is ook een hoofdstuk opgenomen over, uh, over de schilders van de Haagse school... die, uh, die heel veel gewerkt hebben in het Nieuwkoopse plassengebied. Ja. En om tot uitdrukking te brengen dat, uh, ja, dat we verschillende blokken als het ware in dat boek hebben... namelijk uh, ontstaansgeschiedenis en waterbeheer, cultuur, historie en natuur... hebben we dat zichtbaar gemaakt door elk van die blokken te laten beginnen door een uh, aquarel. En die, die aquarellen zijn gemaakt door een Nieuwkoopse plassengebied. Kunstenaar. Kijk, en daarmee is het een prachtig bladerboek. Wat ja. ik wel mis, we zijn natuurlijk ook kritisch, het staat niet chockvol met uh, uh, vaar en wandel en fietsroutes. Het is niet een boekje wat je even je binnen soort... Nee, maar je dat hebt het nog niet zo lang in je bezit. En als je, als je er iets langer in kijkt, dan zul je zien dat daarin verwezen wordt naar de website van Natuurmonumenten. Oh, okay. En als je dan op Zuid-Holland klikt en op de Nieuwkoopse Plassen, dan krijg je dat allemaal keurig op het scherm. Ja. Je bent gewoon te ouderwets. Het precies, ik moet gewoon met de smartphone uh, in, ja, de in de hand, de hand. Rond gaan fietsen daar. <laughs> um, heel hartelijk bedankt voor het boek. Wij gaan het eens even in alle rust door, uh, doorkijken. We nemen het mee naar de redactie en we gaan er allemaal van genieten. Veel plezier. Oh, veel plezier ja. Theo Wams en Jacques de Raad, dank je wel. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Ja, tot slot van deze vroege vogels. Nog even een klein stukje fenolijn. U kent het nummer hè? 035 6711 338 Hallo met Laura van der Zanden in Hierde. In een bosrijke, zeker boomrijke omgeving. Wie wint? Wie van de vier buren heeft de meest geluidsarme bladenblazen? De winnaar is nummer 4. Ook de Vink bevestigt dit. Tot zover. Ja, de bladerblazers. En Jacques, we zaten net nog even te kletsen. Je zei ook, het is helemaal, helemaal duurzame gedrukte gemaakt, hè? Ja, oh, ja. Uh, het is zelfs... Uh, het formaat is daarop afgestemd. Uh, het formaat is zodanig gekozen dat er uh, geen of heel weinig snijverliezen zijn voor papier. Ja. De inkt is biologisch, er zijn geen uh, vervelende oplosmiddelen toegepast. Uh, nou ja, kortom... Uh, Kijk, terwijl het toch heel glossy, glossy doen, uitziet. Het is niet, ja, dus het uh, kan. Is niet zo ja. typisch eco... Uh... Boek, nee, of maar zeggen? wat daar maar mee gezegd wil zijn... dat eco ook heel goed en heel mooi kan zijn. Heel glossy en kan dat zijn. Het ook nog niet veel duurder hoeft te zijn. Kijk eens aan. Dank je wel. Uh, Vroege Vogels organiseert een nieuwe verkiezing... na het succes van de Vogel Top 100 en de Groente Top 40... is er nu de Vroege Vogels Paddenstoelen Parade. Wat vindt u nou de mooiste paddenstoel van Nederland? Ga naar vroegevogels.vara.nl en breng uw stem uit. Ja, en op onze website kunt u zich ook aanmelden... voor de gratis Vroege Vogels e-mail, nieuwsbrief... en uh, natuurlijk uw allermooiste natuurfoto's en filmpjes uploaden... zodat al onze bezoekers ervan kunnen genieten. En ook kunt u nog meedoen met onze fotowedstrijd met als thema slaap. Er staan al honderden prachtige foto's op de site. Geen honden, geen katten, want die zien we genoeg. Na tienen OVT van de VPRO met de schiknis, onder andere van de Hedwige Polder. Ze gaan hem onder water zetten, hè? nu, eindelijk. Tot volgende week. Exclusief in Studio Itzerda. Waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. Dit zijn foto's. Ik weet waarschijnlijk je je nu, maar dit weten wij ook absoluut zeker. Kijk even naar onze Noordpool. Er zit een gat in. Daar zit er zit een gat in. Smaakt dat naar meer? Dat is dus inderdaad leven in de aarde. Luister dan. Vanavond kwart over zes naar Studio Itserba. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid?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 Daarom kies ik voor de VPRO als eigenwijs baken. Ik zou niet zonder kunnen. En ik mag voor mezelf ook niet zonder. Ik wil de geest lenig houden. Ga naar vpro.nl en word lid voor 12,50 per jaar. Adrien van Dis. Hey Jos. Wat aan je voor personeelszaken. Hi. Luister, nog even over je pensioen. In de 2013, je ging dao koola kongshang yang laojin. Je zong ming Snap je? Ja... ja. ja.